Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Chipkama. De bal ligt bij Cyprus, zegt minister Dijsselbloem. SGP en ChristenUnie waarschuwen coalitie en Raad van State naar de rechter om homotest. Op Cyprus wordt druk overlegd over een oplossing voor de financiële problemen. President Anastasia Des praat met politieke partijen en internationale instellingen over alternatieven voor het reddingsplan van de Eurogroep. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft nog eens gezegd... dat de bal nu bij Cyprus ligt... na het afwijzen door het parlement van het voorstel van Europa. Zoals hij ook uit de media heeft kunnen vernemen... zijn er vele signalen uit de eurozone die zeggen... ja, de initiatief ligt nu echt bij Cyprus. Men zal zelf met een initiatief moeten komen, met een alternatief moeten komen. Mogelijk schiet Rusland Cyprus te hulp... aangezien er vele miljarden aan Russisch spaargeld op het eiland gestald zijn. Minister Dijsselbloem zou dat toejuichen. De ChristenUnie en de SGP waarschuwen de coalitie om niet de confrontatie te zoeken bij principiële zaken. De Tweede Kamer spreekt vanavond over het schrappen van het verbod op godslastering. Een ruime Kamermeerderheid is voor, inclusief VVD en PvdA. Als zoiets vaker gebeurt, dreigen de kleine christelijke partijen minder constructief te zijn als het kabinet hen nodig heeft voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De Raad van State wil van het Europese Hof van Justitie weten hoe ver de overheid mag gaan om te testen of iemand homoseksueel is. Dat is van belang in asielzaken waarbij een vreemdeling beweert dat hij in eigen land gevaar loopt vanwege zijn seksuele geaardheid. In Nederland worden vragen gesteld over intieme relaties. Maar in Tsjechië moeten homo's verplicht porno kijken en wordt hun reactie gemeten. De Raad van State wil nu van het Europese Hof weten wat juridisch wel en niet door de beugel kan. Minister Asscher laat onderzoeken of Albert Heijn de wet overtreedt door uitzendkrachten in te zetten bij zijn distributiecentra.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 Overtreding, gele kaart, 10 minuten aan de kant, afkoelen. De maatregel geldt niet voor de hoogste categorie in het amateurvoetbal. Verder moeten spelers vanaf de B-junioren een spelregelbewijs halen... en spelers die zijn geschorst mogen pas terugkomen... als ze een cursus sportief gedrag hebben gevolgd. De Tweede Kamer stemt in met verruiming van de wet orgaandonatie. Het gaat om gevallen waarin een stervende niet heeft laten registreren... of hij zijn organen wil doneren of niet. De arts moet dan de familieraad plegen, maar als die niet meteen bereikbaar is... mag de arts straks al voorbereidingen voor orgaandonatie treffen... zoals bloed afnemen of het lichaam warm houden. Uiteindelijk kan de familie altijd nog nee zeggen tegen orgaandonatie. Dan gaan we naar Syrië. De Syrische regering heeft de VN gevraagd om een onderzoek in te stellen... naar een aanval gisteren in het noorden van Syrië. De regering en de opstandelingen beschuldigen elkaar van een chemisch wapen te hebben gebruikt.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 MWB Verkeersinformatie. De grootste drukte ligt alweer achter ons. De files beginnen alweer op te lossen. Nog 60 kilometer file in totaal, de meeste daarvan in de regio Utrecht. Nog wat opvallende zaken, wat langere files op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer. Daarnaast leef van een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Geert Ruidenberg nog 3 kilometer. Alle rijstroken zijn alweer een tijdje open. En wat langere file nog steeds op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renken en Knopend Ewek 7 kilometer. Ze communiceren anders, zijn kritischer en minder loyaal. Hoe gaat u om met de nieuwe klant?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 Radio in Journal. Lucella Carrasso. Zes minuten over zes. Bondskanselier Merkel laat zich nu ook over Cyprus uit. Ze wacht af wat er gebeurt. Cyprus is onze partner im eurobereich. En daarom zijn we verplicht om gemeenschappelijk een oplossing te vinden. Ze benadrukt dat Cyprus partner is in Europa. En daarom moeten we samen een oplossing vinden, zegt ze. Duitsland speelde natuurlijk een belangrijke rol bij de redding van Griekenland. Vorig jaar, waar staan ze nu met die financiële problemen van Cyprus? Tim de Wit, correspondent vanuit Berlijn. Tim, aan de ene kant wekt ze de indruk dat ze dus rustig afwacht... maar ook wel weer samen een oplossing uh, vinden. Hoe, hoe duid jij haar rol op het moment? Nou, wat ze, wat ze eigenlijk zegt is dat Cyprus nu aan zet is. Uh, afgelopen weekend hebben de minister van Financiën in, in haar ogen... solide pakketten in elkaar gesleuteld om uh, Cyprus te behoeden voor een faillissement. Met de belangrijke eis voor de Duitsers uh, dat Cyprus ook zelf... voor bijna 6 miljard moet bijdragen hè, via de Cypriotische spaarders. Nou ja, daar ging het parlement op Cyprus dus niet mee akkoord. En dus zegt Merkel, kom dan maar met een alternatief. Uh, de Cypriotische president uh, belde Merkel gisteravond ook nog. Maar daarop zei ze, u moet niet met mij onderhandelen, maar met... De Trojka, dus met de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank. Want u, meneer de president, bent nu aan zet. En doet ze dat ook omdat het binnenlands anders niet goed te verkopen is, worden? Ja, dat is het hele punt. Kijk, Merkel en haar minister van Financiën, Schäuble, kunnen niet keer op keer hier in Duitsland uitleggen dat de Duitsers weer op moeten draaien voor de problemen van andere eurolanden. Ja, Duitsland is natuurlijk de grootste economie van Europa. Daarmee ook de grootste financier van alle hulp- en reddingsfondsen in de eurozone. En tot nu toe uh, stemde het Duitse parlement telkens met alles in, maar deze keer merk je uh, dat het best wel moeilijk kan gaan worden. Want uh, zo roepen politici hier in Koor... Uh, ja, we kunnen toch zeker niet voor dat zwarte geldparadijs op gaan draaien... Uh, vol met die Russische oligarchen en Servische maffia. Dus ja, uh, in de hoop dat Merkel toch de steun van haar achterbank krijgt... en ook die van andere partijen... heeft Duitsland bij die onderhandelingen afgelopen weekend... enorm zitten hameren op een groot aandeel van Cyprus zelf... Maar goed, het gevolg daarvan is weer dat Duitsland op Cyprus... nu als de grote boeman wordt uh, gezien. Want dat zag je bij die demonstraties uh, gisteren wel... waar velen met billboards uh, rondliepen... waarop Merkel een Hitler-snorretje draagt of in een SS-uniform rondloopt. Ja, dat geeft wel aan in wat voor lastige spagaten de Duitsers zitten. Ja, en dan is er natuurlijk ook de vraag... dat als er een akkoord met de Russen wordt gesloten... Hè, waar nu over wordt gesproken, dat ja, wat is Merkel daar dan tevreden mee? Zegt ze dan, nou ja, oké, okay, jullie moesten het zelf oplossen. Nee, die onderhandelingen met Rusland... daar wordt heel argwanend naar gekeken hoor, hier in Duitsland. Want ja, stel dat die Russen inderdaad zeggen... wij nemen een deel van de schuld wel op ons... zodat uh, onze Russische spaarders en uh, die Russische bedrijven... die er zitten gevrijwaard blijven. In ruil voor bijvoorbeeld uh, gasopbrengsten... Hè, uit het nieuwe ontdekte gasveld bij Cyprus. Ja, daar zullen de Duitsers echt niet blij mee zijn. Want daarmee los je ten eerste het zwarte geldprobleem... op Cyprus natuurlijk niet op. Hè. Belangrijke eis van de Duitsers. En verlies je ook nog eens een keer invloed... in een van de eurolidstaten. Dus ja, nee voor Duitsland uh, is dat niet eens niet een heel prettig scenario. En uh, er komen dus nog een paar hele spannende dagen aan in de eurozone, volgens mij. Zeker, eerst op Cyprus, daarna in Europa. Tim de Wit vanuit Berlijn. Dan een opmerkelijk plan van het Dolfinarium in Harderwijk. Voor het komend zomerseizoen zoekt het bedrijf twintig nieuwe werknemers. Die vacatures die stellen ze speciaal open voor de oudere werknemer. Nou, die kwamen massaal af op de eerste sollicitatieronde. Ik ben 61. Ik heb nog werk. Ik ben officieel werkzaam bij Bartimeus in Doorn. Maar doordat er heel veel mensen zijn wegbezuinigd, hebben ze toch iemand genomen die goedkoper was. En nu heeft u een uitnodiging gekregen hier in Harderwijk? Ik ben hierop attent gemaakt door mijn dochter. Die zei van mam, ze vragen oudere werknemers bij Dolfinarium. En ik heb eergisteren de uitnodiging gekregen. Nou, en dan spring je toch weer een klein beetje een gat in de lucht. Ik zie mezelf hier uh, echt wel werken en het maakt niet uit. Al zou ik bij het sanitair gezet worden en de toiletten. Het is wel heel bijzonder, hè? want heel veel bedrijven moeten helemaal niks hebben hoor, van 50-plussers. Die zijn gewoon mondig natuurlijk, lastig en duur. Ja, maar we hebben toch één voordeel. We worden niet meer zwanger... En we hebben wel een rugzakje met orde en netheid eigenlijk. En we willen nog graag. Nou jongens. Hé, hey, wat vertellen ze nou? Ja, ik denk dat ze het gewoon uh, lekker hebben hier. Dat ze trek hebben in de visjes. Zo, mannetjes. Hartstikke mooi. Nog een keer. Marten Voppen, directeur van het Dolfinarium. Ja, ik zou uh, echt alle werkgevers oproepen, waarom niet? Uh, ik denk dat uh, het ongelooflijk belangrijk is voor uh, elk bedrijf... om een, uh, een juiste afspiegeling te hebben binnen hun personeelsbestand. En de, de 50-plusser hoort daar gewoon zeker bij. Ze zijn niet vaak ziek, ze hebben wel een hoge productiviteit. Een ongelooflijke schat aan ervaring meenemen. Want uh, als je hier als bezoeker komt op een mooie zomerse dag... Nou, dan heeft iedereen een verwachting. En die verwachting is natuurlijk uh, om uh, een prachtige beleving te hebben met onze zeezoogdieren. Maar die plus één, die kan maar één iemand maken. Dat is onze medewerker. Dat is door net even attent te zijn met het kopje koffie. Net even attent te zijn om het toilet te wijzen. En net even attent te zijn om in plaats van te je en te jou even u te zeggen. Dit zijn allemaal flippers. Flipper is een soort taboewoord hier in Ten. Wat is er mis met flipper? Nou, flipper wordt heel graag geassocieerd met dat hele flauwe liedje. En uh, ik zou bijna zeggen platvermaak. En die tijd zijn we al lang voorbij. Platvermaak. Daar heb je flipper, zo ging dat. Ja, ja, precies, Plot maken. Plot maken. Ja, Het lijkt me een hele vrolijke omgeving. En ja, er komen allemaal mensen die gaan dagjes uit. Dus ze hebben allemaal een vrolijke stemming. Ik zit zonder werk, ja. Anderhalf jaar. Ik deed altijd uh, in een winkel. Het valt gewoon heel erg tegen als je vijftig bent om nog een baan te vinden. Ik heb ook het idee van, hup, ze schuiven je aan de kant. Want je bent al vijftig, dat er ineens serieus naar gekeken wordt. En daarom vind ik het ook zo leuk dat ze zoiets een keertje doen. Dat je toch een keer zegt van, hé, hey, wordt ook aan ons gedacht. Hallo. Even aaien. Zo. Nee, ik vind het altijd een beetje aanvoelen als een hardgekookt ei of een, een hotdog. Dus ik heb een hardgekookt ei geaaid <laughs> ja. vandaag. Dat is weer eens wat anders. He. Weer eens wat anders. Een uh, reportage hoorde u van Jeroen Schutteijzer. Zo een gesprek met een vriend van de 20-jarige Moerat die in Syrië is omgekomen. Eerst gaan we naar... Uh, Amersfoort. Jeroen de Jager is daar al de hele middag bij voetbalclub AFC Quick 1890. Jeroen, om te praten ja, over, uh, over... Ben je zelf aan het hey, voetballen de, de, de nu? De bal die, die scheren langs mijn hoofd. Even ja, nee, als, uh, ja, ik sta midden in de training. Ja. Ja, gang. Uh, nou ja, gele kaart, dat soort uh. dingen hè. zijn ze, ja. zijn ze uh, over nou aan het praten straf. bij het KNVB. Als je gele kaart hebt, moet je er tien minuten uit. Je moet ook een soort bewijs halen dat je de speelregels kent en zal naleven. Um, ja. hebben, ze, hebben ze in Amersfoort het idee dat daarmee het geweld op het veld wordt tegengegaan? Nou ja, ze zeggen dat het wel helpt. En of het, uh, of het geweld uiteindelijk uh, volledig uh, verbannen zal worden van het veld, denk ik niet. Want ik sprak hier net bijvoorbeeld in de kantine met wat uh, oudere mannen hier van AC Kwik uh, uh, 1890. Uh, en die zeiden, ja, uh, 30, 40 jaar geleden hebben wij het ook wel eens meegemaakt... dat er uh, een klap werd uitgedeeld en uh, dus tegen de scheidsrechter. Dus dat gebeurde toen ook al. Het verschil met nu is dat de speler die dat toen deed... die uh, werd voor zijn leven lang direct geschorst. En dat is nu wat anders. Die straffen zijn iets, uh, iets minder erg. Dus uh, ja. Oké, okay, hey, en uh, wat zijn ze aan het trainen daar nu? Doel aan het uh, schoppen? Kijk, Theo, wat ga je doen? Wat ga je doen als trainer? Ik uh, als trainer voor... Uh... Nu, wat, wat voor training? Wat ga je doen? Ik ga nu beginnen met een uh, positiespel met de jongens. Want uh, zaterdag moeten we weer uh, belangrijke wedstrijd spelen, in ieder geval tegen VSC. En die nieuwe regel, gele kaart, 10 minuten straf? Uh, dat vind ik op zich wel een goed ding, want meestal uh, als je een gele kaart krijgt, ja, dat boeit me. Tegenstander niet zoveel die de overtreding begaat. Maar ik denk wel, als je het team eruit uitgaat... dan is wel even gaan nadenken van, hé, waar ben ik mee bezig? Want daar kun je echt van profiteren dan, zeg daar maar. Daar kan je ook pro van profiteren als tegenstander. Dat je even als, uh, met 11 man tegen 10 ja. staat. Ja, want je doet ook gewoon je team tekort als je, zeg maar, een kaart pakt. Dus even ja. uh, dat het op zich gewoon een goed ding. Hey, en hoe moet je daar direct... Want uh, deze jongens jullie zijn, hoe... Uh, dit is D, hè? 10. Tien. Tien. Ja. Het geld gaat voor jullie nog niet gelden, Het is, is voor de b junioren. Proficiat dan alvast. Hé, hey, eh... Uh, uh, maar hoe moet je daar als trainer dan rekening mee houden... dat de jongens uh, direct in het veld die gele kaart kunnen oplopen... en 10 minuten straftijd? Uh, ja, ik hoop dat hoop in ieder geval niet gebeuren. Maar als het gebeurt, dan, zeg maar, dan moet je gewoon je opstellingen aan aan aanpassen in ieder geval. Maar en, ga je dus scherper ook de jongens leren... loop die gele kaart niet op? Ja, tuurlijk. Het is, is wel heel simpel gewoon Ook respect voor je tegenstander. En uh, desno, als dat gewoon gebeurt... Dan kan je dan, de uh, spelers zelf gewoon nog langer straffen, ja. zeg maar van dan ga dan maar uit, want dit hoort gewoon in bevoegdheid. Ja. Ik overval jullie er een beetje mee, maar zo'n regel, gele kaart, 10 minuten straftijd, wat vinden jullie ervan als spelers? Slecht. Nou, ik vind het wel goed. Nou, uh, je hebt er dus niks aan, want als je één keer, je moet wel een waarschuwing kunnen hebben dat je niet meer door moet gaan. En nou heb je geen waarschuwing meer, maar dan kan je gelijk 10 minuten op de bank gaan zitten. En jij zei goed? Ja, want uh, nou ja, eerst had de tegenstander, als je een overtreding maakt op iemand. Dan werd je de volgende wedstrijd, kreeg je er pas last van. En nu heeft de tegenstander waar de overtreding op gemaakt is, heeft er profijt van. Gaat het allemaal helpen? Bovendien, jullie moeten direct ook alle spelregels. Jij wil, jij steekt je vinger op? Ja, ik denk dat het wel zal helpen. Wel zal helpen. Uh, jullie moeten direct ook een diploma halen... voordat uh, je alle spelregels goed kent. Ja. Zodat je weet waarom een, een scheidsrechter bijvoorbeeld een bepaalde beslissing neemt. Is dat iets? Gaat het helpen? Uh, ja. Maar ik denk dat de meeste mensen de, de spelregels wel weten. Je kennen ze al lang? Uh, okay. Ja. Nou. Hey, hartstikke bedankt. Ga lekker trainen. En uh, rustig gaan op het voetbalveld. Ja. Dit wordt uitgezonden op Radio 1. Vraag van een van de voetballers. Het is net uitgezonden. We gaan naar de verkeersinformatie. Jolanda van de Velden. De spits is bijna voorbij, Lucella. Nog 14 kilometer in totaal. Eén file valt op en die staat op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Knopen de plein en Knopen Ridderkerk. 2 kilometer. Kapotte vrachtwagen blokkeert daar de rechte rijstrook. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journal. En voor zover wij weten is voor het eerst een Nederlandse jihadstrijder gesneuveld in de oorlog in Syrië. Het gaat om een jongen van 20 jaar, Moerat heet hij uit Delft. En onze verslaggever Ilko Bos van Roosentaal, die sprak met een vriend van Moerat, die uiteraard geschrokken is van het nieuws. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Sowieso, uh, het is iemand die je gekend hebt en alles is dichtbij. Je zou nooit verwachten zeg maar, dat iemand van je buurt gaat strijden voor Syrië. Wat was Moerad voor jong? Een goede jongen, zeker weten. Het is uh, niet echt een kwaad jongen. Natuurlijk, iedereen heeft wat kwaad. Dat doen we allemaal. Maar voor de rest, ja. Gaan alle goede jongens naar een oorlog dan? Nee, niet nee, nee, maar als je misschien beïnvloedbaar bent of. Ja, alles heeft een reden. Waarom denk je dat hij gegaan is? Wat denk je dat zijn reden was? Zijn reden, dat zou ik niet weten. Dat, dat kan niet in zijn hoofd kijken. Beschrijf hem eens voor mij, wat voor jongen was het verder? Hoe, hoe zag hij eruit? Heb je hem in de loop der jaren zien veranderen? wat op zijn school zeggen ze, het was een prima leerling. Maar hij werd lastiger en hij ging zich anders gedragen. Hij werd ook steeds geloviger. Ja, kijk, tuurlijk, in de puberteit heb je sowieso ga je lastiger doen. Dat hebben we allemaal. en Misschien foute vrienden, dit en dat, doe je verkeerde dingen. Wil je een beetje stoer doen op school, ga je, doe je bepaalde dingen. Maar ja, na een tijdje, ja... Uh... Natuurlijk ging hij zich verdiepen in het geloof en dat is ook goed dat hij verdiept, maar het aan hoe diep je gaat. En Ieder, ja, ik heb gewoon ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar iedereen zijn ding, iedereen gelooft anders. In zijn... Iedereen heeft zijn eigen principes. Probeerde hij zijn principes ook op jullie over te brengen? Vond hij jou gelovig genoeg? Nee, dat, dat, dat, dat heeft hij nooit gezegd dat hij mij niet gelovig genoeg vond. Want dat, dat mag ik niet, dat, dat niet zeggen. Maar hoe moet ik het me voorstellen? Jullie, jullie kennen elkaar uit, uit de buurt in Delft, nee, soms van school. Hingen s'avonds avonds rond in groepjes, moet ik het zo voorstellen. Nee, wij? Ja? ja, gewoon voetballen. Weet je. Gewoon eh, naar de stad toe, koopavond, wel eens uitgaan. Natuurlijk deed gewoon de normale, normale dingen als elke jongen doet. Meisjes, dit, dat. Maar... Hoe is hij dan toch in Syrië beland? Ja, dat is voor mij ook een vraag. Maar wat, wat, wat denk je? Is hij geronseld? Heeft hij zelf besloten dat hij die kant op wil? Ja, dat weet ik niet. Ik, heb niet. ik ben er zelf niet bij geweest. Dat is moeilijk om te zeggen, maar... Als je logisch nadenkt, kan je zeggen... Ja, je kan zelf zoveel verhalen eraan doen, maar wat is waar? Ook wat onduidelijkheid dus bij deze vriend van Murat over uh, waarom hij naar Syrië is gegaan. Nu, Cheryl Crow, All I Wanna Do. Hit it. This ain't no disco. Ain't no country club either. This is L.A. or I Wanna Do. Oh nee, krijgen we ook nog dit soort heftige muziek op Radio 1? Rustig maar, rustig maar, heel eventjes een, een fragment. De soundtrack van de animatiefilm Barcode van regisseur Adrian Lokman. Die film die is al uit 2001 en heeft verschillende prijzen gewonnen. Vanavond gaat een vernieuwde versie in, Barcode 3.0, in première 3D... tijdens de opening van het Holland Animation Film Festival... Ariane Lokman, goedemiddag, avond alweer. Is het Hallo. welkom? Nog even vlak voor de opening hier. Nou, heb ik die eerste versie van Barcode vanmiddag uh, bekeken zonder voorkennis, zonder informatie vooraf. Toen dacht ik daarna. Oh, als ik even ga samenvatten waarnaar ik heb zitten kijken... dan gaat mij dat niet lukken. Ja, dat is grappig. Toen dacht ik, dat kunt u ah. veel beter dan ik. Ja, ja, ja, dat heb ik intussen wel vaker, wel helaas. vaker gedaan. Nou, nee, nee, helemaal niet helaas. Nee, nou, op zich moet een film natuurlijk voor zichzelf kunnen spreken. Ik denk dat hij dat ook wel doet. En ik vind het ook niet altijd even belangrijk dat iemand precies weet wat de bedoeling is geweest. Het was wel zeer fascinerend qua beeld, moet nou ja, ik zeggen. Dat, dat is het uitgangspunt. En als dat is gelukt, dan is het voor mij al geslaagd eigenlijk. Maar het, het, is, uh, het is gemaakt vanuit een fascinatie... Uh, uh, voor het, uh, hoe, je, hoe je lichtbronnen kan bewegen, manipuleren met behulp van een computer... en daar vervolgens een fascinerend beeld mee kan maken. Uh, in een computer kan je duizenden lampjes alle kanten opsturen zonder dat er snoertjes aan zitten en dat iemand zo uh, uh, op een statief moet zetten. Uh, dat kan je wel in je eentje doen. Nou, daar kan je een film mee maken in principe. Uh, ik zoek eigenlijk in mijn werk uh, uh, is, is de computer een heel belangrijk instrument en uh, daarin zoek ik naar dingen die je kan maken uh, die je niet ergens anders mee kan maken. En het begon met een, ja, ik dacht eerst een raket, maar het was een paal uiteindelijk, ja. hè? Ja. Het begon met een paal die ja. door de ruimte zuist en, en hoe, hoe ga je dan verder? Als nou, in feite blijven, die, het, het is Helemaal opgebouwd uit paaltjes. De vraag is natuurlijk: als je licht gaat manipuleren, dan heb je altijd iets nodig waar het licht op schijnt. Zonder, zonder, de, zonder voorwerpen heb je niks, dus dan blijft het zwart. Ik heb geëxperimenteerd, ik ben uiteindelijk op paaltjes terecht gekomen te als de ideale vorm, want die Werpen een mooie, lange schaduw. Daar zat verder helemaal geen andere reden achter. De paaltjes bewegen helemaal niet. Want ik wilde een choreografie maken van licht en schaduw. Uh, dus alles staat stil. Alleen de camera en de lampen bewegen. Dat, is eigenlijk, uh, dat zijn eigenlijk de, ja, de drie elementen waarmee de film is opgebouwd. En speel je dan met beeld en ontstaat er uiteindelijk een verhaal? Of denk je toch eerst een verhaal uh, waar je het beeld bij maakt? Nou, ja, in dit geval was het... Uh, ik, had een, ik had een stuk of vier, vijf korte filmpjes. Die zag er leuk uit met die paaltjes en schaduwen die er overheen gaan... En dat, dat vormt dan een hele langgerekte lang zwarte strepen... en dan worden ze weer kleiner. Dat is op zich boeiend om naar te kijken, maar dan is het nog helemaal geen film. En toen dacht ik samen met uh, Erik Stok... die heeft meegedacht in het concept, dus dat is de, een van de um, componisten. Uh, het lijken eigenlijk wel landschappen en situaties lijken het. Als je je verbeelding laat gaan, het is wel redelijk abstract... maar dan kan je daar dingen in gaan zien. Ehm... Um, met die gedachte op een gegeven moment uh, tot de conclusie gekomen dat het misschien een goed idee was om te proberen om het Nederlands landschap na te bouwen. Want het Nederlands landschap is een landschap dat heel geconstrueerd is. Dat kennen we allemaal wel: de dijken, de uh, kanalen, de rijenbomen, de windmolens. Alles staat in rechte lijn of haaks op elkaar. Um, dat past heel erg bij die, bij die palen en die schaduwen. Dus ik dacht, nou als ik dat nou ga proberen, die palen en die schaduwen en dat licht, uh, te proberen het Nederlands landschap na te bootsen. En dan gaan we daardoor heen reizen vanaf een weiland naar de stad. Dat is natuurlijk het geluidsfragment wat je net hoorde was een gedeelte uit de stad... met de hardhouse muziek. Maar dat is maar een heel klein stukje van de film. En daarna weer, uh, weer eruit met heel zacht draaiende windmolens weer naar boven. En dan nu met de nieuwe technieken wordt de film vernieuwd. Zijn alle data nog beschikbaar uit 2001 nee, in de computer? het helemaal opnieuw moeten maken. Nou, nou is dat in dit geval, normaal gesproken schrikt iemand daar heel erg van. van Jezus, dan moet je dat helemaal, helemaal allemaal weer in elkaar gaan zetten. Maar dat... Uh, dat viel wel mee, omdat je ja, die paaltjes hebt. Je hebt één paaltje gemaakt, nou ja, dan heb je er meteen duizend. Dat is dus heel simpel op zich. Alleen heb ik me wel enigszins verslikt in, in de fondsen die ik toen had gedaan. Sommige lichtdingen die, die heel mooi uitpakten. En dan dacht ik dacht van, oh, dat doe ik nu ook zo weer even. En dan blijkt dat uiteindelijk toch dat ik er niet meer achter kwam hoe ik het gedaan had. Dus dan moet je dat weer opnieuw, opnieuw gaan uitvinden. Is maar, hij, ja? ja, De software was niet meer, die, die, daar kon ik niet meer mee werken... dus ik moest het toch opnieuw doen. Dat en is reden. er een groot publiek voor dit soort films? Ja, dat is toch wel grappig. Dat denk je aanvankelijk van niet. Maar toen hij, uh, nou, hij is destijds op televisie geweest. Hij is, hij is uh, door Arten vertoond. Uh, en er zijn duizenden festivals over de hele wereld... Uh, die dit soort films, uh, korte animatiefilms... ook andere korte experimentele films vertonen. Uh, dat is niet voor... Ja, het, het, het echte grote publiek misschien niet zo zichtbaar... maar uiteindelijk denk ik toch dat er, dat er zeker op zijn minst tienduizenden mensen zijn... Uh, die, dat soort, die dat soort films bekijken. Dus uh, het is een verborgen publiek, maar het is best een groot publiek. Ja, ook echte liefhebbers waarschijnlijk. Ja. Mensen die ja. daar zeer ja. gefascineerd door zijn. Ja. En het was je vond het leuk en interessant om, om een nieuwe versie te maken met de nieuwe techniek? Uh, uh, ja, nou eigenlijk was het zo dat toen ik de eerste versie maakte... had ik hem al in 3D willen maken... Um... Maar toen was de techniek er, er, er niet. nog niet... Nee, het kon niet of nauwelijks. En uh, mijn vorige film, Chase, die ging vorig jaar in première. die had ik voor het eerst helemaal in 3D gemaakt. Die techniek had ik aardig in mijn vingers. En toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk wel heel erg leuk... om te proberen om barcode er nu opnieuw in die, in die techniek te gaan maken... en te kijken of ik daarmee een nieuw soort van laag kan toevoegen. En dat is... Gelukt? Dat kan ik zelf nog niet beoordelen. Ik heb hem net, hij is Vorige week heb ik de laatste versie gezien. Uh, dus hij is eigenlijk pas net af. En ik zit er zo dicht bovenop dat ik alleen maar de 3D-aspect zie... en nu niet meer kan zien of de film op zich daar nou uh, sterker door geworden is of niet. Dat is altijd lastig. Dat kan ik over een paar maanden pas. Oké, okay, dan kijk ik in ieder geval goed naar de reacties uh, straks op het uh, op het festival, het Holland Animation Film Festival in Utrecht. Hè? Vanavond uh, Adriaan Lokman, dank voor je uh, komst naar Dankjewel. deze studio. Daarmee is een einde gekomen aan het Radio 1-journaal... en straks na half zeven Joost de Eerdmans met de avondspits. Joost, goedenavond. Ja, zeker u zelf. Goedenavond. Uh, vanaf zes uh, uur vanavond debatteert de Tweede Kamer... zoals je weet over het D66-SP-voorstel... om het verbod op godslastering uit de strafwet te halen. En dat leidt tot, tot wat commotie her en der. Hè, wat druk van de conventionele richting de, uh, de coalitie... omdat ze niet te veel moeten afwijken van hun uh, principes. Nou... Ik, uh, ik ga het erover hebben, het verbod op godslastering. Kijk, uh, het moet natuurlijk uit die strafwit, laat premier Erdogan het trouwens niet horen. Uh, maar het stelt mij wel gerust dat een grote meerderheid in de Kamer daarvoor is. Want een apart wetsartikel speciaal gericht op het beschermen van gelovigen, dat, uh, dat vind ik echt onnodig. Uh, groepsbelediging is namelijk al lang strafbaar, net als het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Dus weg ermee. Maar misschien zegt u, dit wordt juist een vrijbrief voor het beledigen van gelovigen. Eh, laat het mij weten, de bond tegen het vloeken is in de show, dus let op uw woorden alstublieft. En advocaat Smeetjes is erbij, en u kunt uw reactie nu vast kwijt op 0800 11 21 Of hashtag oneens, hashtag eens op Twitter. Het verbod op godslastering is uit de tijd, dat is mijn stelling. Ons debat begint over een paar minuten, dus blijf in de buurt. Tot zo.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 Radio 1, het NOS-journaal. De Syrische regering heeft de VN gevraagd om een onderzoek in te stellen naar een aanval gisteren in het noorden van Syrië. De regering en de opstandelingen beschuldigen elkaar ervan een chemisch wapen te hebben gebruikt. Amerika zegt dat er tot nu toe geen bewijzen van zijn gevonden. Als er toch een chemische aanval is geweest, zou dat de eerste keer zijn in de Syrische burgeroorlog. Minister Ascher laat onderzoeken of Albert Heijn de wet overtreedt... door uitzendkrachten in te zetten bij zijn distributiecentra. Het bedrijf zou op die manier de staking breken die daar gaande is. Het onderzoek wordt gedaan door de inspectie SZW. De omhandeling van de failliete fosforproducent Termfos in Zeeland... gaat tussen de 70 en 80 miljoen euro kosten. Het terrein is ernstig vervuild, onder meer met radioactief materiaal. Het is onduidelijk wie voor de kosten opdraait, de overheid of de schuldeisers. De curator heeft een voorstel gedaan waarbij beide partijen een deel moeten bijdragen.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 En ChristenUnie en SGP waarschuwen de coalitie... om niet de confrontatie te zoeken als het om principiële zaken gaat. De partijen zijn er niet blij mee dat de coalitiepartijen... keer op keer onderwerpen steunen... zoals het schrappen van het verbod op godslastering. SGP en ChristenUnie zullen dan minder geneigd zijn... om het kabinet in de Eerste Kamer te steunen met nieuwe bezuinigingen. Dat waren de hoofdpunten. Het weer met Peter kabers -Munneke. Vanmiddag is de astronomische lente begonnen... maar daar hebben wij nog weinig van gemerkt vandaag. Het was namelijk koud en dat blijft ook de komende 24 uur zo. Het gaat vannacht 1 tot 3 graden vriezen. Hooguit in Zeeland blijft het kwik iets boven nul. Het blijft vannacht wel droog. Er is wel veel bewolking, alleen in het noorden van het land komen wat opklaringen voor. De wind draait van noordoost na naar noord en neemt sterk in kracht af na een zwakke wind, kracht 2. Morgen overdag wisselen wolken en perioden met zon elkaar af. In het uiterste noorden en op de wadden is er in de ochtend kans op wat lichte sneeuw. Het is opnieuw fris, met maximum temperaturen van 4 tot 6 graden. Maar omdat er bijna geen wind staat en de zon erbij komt, voelt het best aangenaam aan. Ook vrijdag blijft het droog en wordt het overdag een graad of 5. Zaterdag en zondag duikt de temperatuur naar beneden en stijgt het kwik naar hooguit 1 of 2 graden. S'nachts lichte en misschien zelfs matige vorst. En zoals het er nu naar uitziet, gaat het ook wat sneeuwen. Aan verkeersinformatie Van de avondspits is nog 10 kilometer file over. Daarvan noem ik de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat voor de van Brienden Noordbrug 2 kilometer. De rechter is dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heter en Knopend Valburg nog 4 kilometer. Een aanrijding op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Knopend Galder en Ulvenhout staat 2 kilometer. De linker is dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Verbod op godslastering is uit de tijd. Tempo in de eter, verstand op 1, hier komt Avondspits. Wel WNL. 0800-1121. Nee, hartelijk goedenavond. De Tweede Kamer velt op dit moment een oordeel over het afschaffen van het verbod op smalende godslastering. Alleen geen decennia is er iemand voor veroordeeld. Maar het is dan ook niet eenvoudig voor een rechter om te bewijzen dat God belasterd is, lijkt mij. Daar zit dan ook de kneep. Wanneer is een belediging een belediging? Dat hangt natuurlijk af van de beoordeling van degene die beledigd wordt. En er zijn mensen met erg korte en mensen met lange tenen, met korte en met lange lontjes. Kortom, allemaal uiterst subjectief. En daarom is voor mij de vrijheid van meningsuiting bijna heilig. Want als we iedereen in de gevangenis zouden gaan zetten die iemand anders beledigd heeft... dan is de bouwwereld meteen uit de crisis... De VVD vindt het verbod achterhaald, ouderwets en overbodig. En ik ben het daar roerend mee eens. Het verbod op godslastering is uit de tijd. Bel WNL 0800 1121. Ik ga meteen naar mijn eerste beller. Dat vind ik leuk. Jan Bakker uit sint anna Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, uh, ik ben het uh, uiteraard uh, volstrekt eens met jouw stelling. Ja. En uh, ik heb begrepen dat je iemand van de bond tegen het vloeken in de studio hebt... Nou, niet in de studio, dan zou ik heel erg op mijn tellen moeten letten. Maar hij komt zo aan de lijn, ja. <laughs> nou, zou je hem eens een vraag willen stellen? Tuurlijk. De volgende vraag. Um, de wond tegen het vloeken, die, die is uh, tegen op uh, allerlei expliciete uitingen. Hè? Uh, mensen mm. mogen niet vloeken. Maar uh, hoe denkt die man eigenlijk over allerlei uh, dingen, impliciete dingen, die zij zelf voorstaan? Uh, uh, bijvoorbeeld dat, uh, dat wij altijd maar rekening moeten houden met hun en uh, uh, dat het een soort van zelfsprekendheid is dat, uh, dat wij rekening houden of uh, wij moeten altijd maar rekening ja. houden met hun en, en, en dat het andersom uh, dat ze alleen maar eisen kunnen stellen. Zij, moeten, zij stellen eisen aan ons en wij kunnen niet zeggen joh ga eens een keer vloeken, bond? Nou, <laughs> ze hoeven om mij niet te vloeken, maar. Nee. De, ze moeten dus wat verdraagzamer zijn. Ze moeten verdraagzamer zijn tegen de mensen die vloeken. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, ik, ik pak hem even mee. Uh, dat doe ik zeker, Jan. Dank je wel. En, uh, tot, en tot, tot, tot de volgende keer. Dank je wel, Jan Bakker. Kijk, welkom bij Opinie Radio 1, luisteraars. Het is uh, mij uh, erom te doen dat je geen verschil maakt tussen beledigde gelovigen en beledigde niet-gelovigen. Dus daar heb je ook geen apart wetsartikel voor nodig. Weg ermee. Dat artikel. Het, is allemaal, uh, het gaat allemaal op artikel 147 van het wetboek van strafrecht. Het verbod op blasfemie, godslastering. In 1932 is het artikel toegevoegd. Destijds om meerderheid van de christenen te beschermen tegen nieuwe politieke en religieuze stromingen in Nederland. Maar sinds 1968 is het artikel helemaal niet meer gebruikt. Laten we even luisteren naar de initiatiefnemer van het schrappen van dit artikel 147. Tegenwoordig is hij voorzitter van het Humanistisch Verbond. Naam is Boris van der Ham, oud Tweede Kamerlid van D66. Hij is overbodig geworden in Nederland, sowieso. Want uh, ik bedoel, alle meningen moeten, wat mij betreft, gelijk beschermd worden. Of je nou een atheïstische mening hebt. of een godsdienstige mening hebt. Die moeten gelijk beschermd worden voor de wet. Maar. Daarnaast is hij uh, uh, heel erg belangrijk als symbool naar de rest van de wereld... om te laten zien, uh, uh, het is niet verstandig, niet goed, uh, niet vrij... Uh, om op basis van godslastering, bijvoorbeeld christenen... Uh, uh, uh, maar ook uh, atheïsten, humanisten te vervolgen. Dat is een slechte zaak. Nederland moet daar het goede voorbeeld in geven. Maar kun je de kritiek van de, van de christelijke partijen voornamelijk... Kun je die voorstellen op, op, op de afschaffing? Hè? Die willen eigenlijk deze wet behouden. Kun je daar iets bij voorstellen? Ik begrijp dat de ChristenUnie en de SGP denken... ja, als we dit nou afschaffen, is dat dan een soort van vrijbrief... om dan maar te gaan schelden op alles wat religieus is. Nou, dat is absoluut niet mijn bedoeling. Niet zijn bedoeling, zegt Boris van der Ham. Uh, Jan Willem zegt, verbod op godslastering is niet meer van deze tijd... maar het lijkt mij dat andere aanpassing van wetgeving hogere prioriteit heeft. U kunt meedoen, Twitter, hashtag eens of hashtag oneens... of bel mij 0800 1121. Ik zeg, het verbod op godslastering is compleet uit de tijd. Ik wil graag naar... Uh, is Hans Aldristen al aan de lijn? De bond tegen de vloek is er al. Op lijn 5. Goedenavond, Hans. Ja, goedenavond, meneer Edman. Hans Alderlisten, Alder je bent persvoorlichter van de bond tegen het vloeken. Ik kreeg net al een vraag mee uit, uh, uit de luisteraarsbak. Um, in de eerste plaats, waarom moeten wij... Uh, ja, laat ik eerst vragen, ben je voor of tegen mijn stelling? Ja, als de stelling luidt uh, dat het uh, vloekverbod achterhaal... dan ben ik het mee eens. oneens. Oneens. Oké, okay, je vindt het niet uit de tijd. Vertel, waarom zou je nou gelovigen beter moeten beschermen... dan niet gelovigen? Nou ja, ik ben hier in het uh, Kamergebouw. Ik ben ook bij het debat. Uh, ik loop zo weer in een winning hier. En als ik uh, luister, dan gaat het over minderheden. Hoe gaan we in dit land om met religieuze minderheden? En het gaat me helemaal niet om, om christen, maar ook om joden, moslims, andere gelovigen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we een goede democratie met elkaar hebben. Dat we nadenken hoe we met elkaar omgaan. Ja. Dat van belang is dat we elkaar ook in hun waarde laten en dat we ook respectvol met elkaar omgaan. Ja, maar dat zou bij en... kuif, denk ik, dat dat zo is. Alleen de vraag is, je hebt ook niet uh, de mensen die, die van goudvissen houden om eens wat te zeggen, dat we die extra beschermen. Waarom zou dat met gelovigen zo moeten zijn? Waarom? Uh, in het uh, verbod op smalende godslastering staat ook het krenken van religieuze gevoelens. Hè? Uh, gelovigen die ja. uh, ervaren, hebben een relatie met God, die ervaren daardoor een band, die ervaren uh, zijn bijheid. En uh, die kunnen zich daar ook door door voelen. Mm -hmm. Het gaat niet alleen over het kwetsen van God zelf, maar ook die gelovigen. Uh, ik zou geen reden zien waarom uh, mensen die niet geloven daar uh, nadeel van ondervinden, bijvoorbeeld. Hè. Dus ik denk dat het juist ook een signaal is om het af te schaffen. Nou, het kan de en vrijheid van ik... meningsuiting beperken. Hè? Dat is natuurlijk een veel tegenargument dat ik ook graag, uh, graag be... Ja. Be denk inbreng. Dat, dat het echt zo... Denk je dat het echt zo is dat je iets uh, niet zou kunnen zeggen... als je niet uh, scheld of vloegwoorden zou kunnen gebruiken? Ik denk dat, dat je creatief ja. genoeg bent om ook andere woorden te gebruiken... Nee, natuurlijk. Om te brengen, maar, uh, zonder vloeken. Maar dat je, er tegen, dat je er in de bak voor draait, dat lijkt me, dat lijkt me wat ver gaan uh, daarbij. Daarbij zou ik zeggen eigenlijk, Hans, als ik mag vragen... Uh, jullie als gelovigen, als ik jou daar ook toe mag scharen... Uh, die moeten juist tegen een stootje kunnen. Je hebt, je hebt nog God in je achterzak, als ik het even zo onerbiedig mag zeggen... Maar, daar zou je toch juist sterker door moeten staan? Nou ja, ik ben blij dat de Bond tegen Vloeken in 1917 opgericht is... en dat het uh, verbod van smalende godstassing pas in 1932 kwam. Dus als het nu afgeschaft wordt, dan keren we eigenlijk weer terug naar de oorspronkelijke situatie. Hè. De Bond tegen vloeken heeft zo'n uh, verbod op godstassing in die zin ook niet nodig. Mm -hmm. en, uh, als het nog niet bestond, dan ging het waarschijnlijk ook niet oprichten of, uh, of in de wet zetten. Ja. Uh, maar ik, ik wil de discussie echt uh, breder trekken naar hoe gaan we met elkaar om... Hoe gaan we om met uh, godslasting? En dat is natuurlijk ook iets wat in andere landen wel heel erg speelt. Ja. Zeker in uh, islamitische landen waar uh, nou ja, godslasting nog wel degelijk een issue is. En uh, daar kennen we ook hele vervelende uh, voorbeelden van. Waar we ook echt niet uh, nee. trots op kunnen zijn. Uh, nee, precies. Dus jij zegt eigenlijk hou het op de agenda ook. Hè? Houd het vooral op de agenda dat het, dat, dat het beschermd moet. Dat, je vindt het artikel niet eens zo belangrijk, maar wel het issue dat mensen die gelovig of religieus zijn beschermd worden. Dat zeg je. Ja gaat ons om bewustwording. Denk na over je taalgebruik. Vloek is een keuze en respect is ook een keuze. En de Kamer ja. die gaat vanavond zeggen... nou ja, schat dat vloekverbod maar af. En wij zeggen liever, denk na over je taal en denk na over respect. Ja, dat, dat is dat, een dat, ja, dat... heldere opvatting. Nou zei Jan Bakker, onze eerste beller, die gaf jou nog een vraag mee. De eerste, de eerste beller van, van ons vanavond. Die zegt, waarom houden we altijd maar rekening met de bond tegen het vloeken... waarom houdt de bond tegen het vloeken geen rekening met ons? Nou, die meneer die mag mij morgenochtend bellen... En dan mag, nodig ik uit voor een goede kop koffie. En dan gaan we erover praten. Want ik wil heel graag rekening houden met iedereen. Nee. Ik sta open voor alle ideeën. En voor, uh, ik, ik sluit ook niemand uit. Nee. En God sluit ook niemand uit. Ik. Uh... De God waarin ik geloof... die roept iedereen op om hem te, uh, te, te kennen en te dienen... Ja. en het uh, leven met hem te hebben. Ja, ja. Dus ik, ik moet van uitsluiten. Oké, okay. Jan Bakker heeft dit hopelijk gehoord. Ja, de kop koffie staat. Dankjewel Hans Alderlieste. Persverlichter van de Bond tegen het vloeken en succes... daar bij het debat in de Tweede Kamer... over het verbod op godslastering. Het gaat uit de wet geschrapt worden, hoop ik althans vanavond. De meerderheid is ervoor. Wat vindt u? 0800 1121. Doe mee in avondspits. Ik zeg, het verbod op godslastering... is volkomen uit de tijd. Weg ermee. Er moet inderdaad uh, niet beleven worden, maar als het gebeurt, waarom zou je gelovigen dan daar beter tegen beschermen dan de niet-gelovigen? Noerdien zegt mij op Twitter, oneens, in tijden van toenemende islamofobie, eh, dit symbolisch artikel afschaffen is dan een verkeerd signaal. Robert Webbe zegt, eh, vloekwoorden zijn aangeleerd. Ik heb mezelf geleerd om wat vervelend nou te zeggen en daar lukt het ook mee. Eh, Wijnald zegt mij eens, laten we ook hier geen verbod voor opstellen, laat iedereen elkaar overtuigen op basis van argumenten en respect. Short twittert, Eertmans eens, wel moeten we elkaar op kunnen we elkaar erop kunnen aanspreken bij grove belediging... maar wel met humor en kritiek. Er zijn genoeg bellers om aan het woord te laten. De heer De Boer bijvoorbeeld uit Urk. De heer de Goeiedag, heer Mans. Um, jij begon de uitzending met dat het eigenlijk heel moeilijk is om God te beledigen... omdat hij geen weerwoord kan geven. Maar ik ben niet helemaal met je eens... Um, uh, ik, ik herinner me uit het verleden dat er eens iemand geweest is die God een uh, smerig varken noemde. Als ik jouw vader een smerig varken noem... Pas op, hij luistert hoor. Kan ik me niet voorstellen dat jij, die hem kent en ja. die weet dat er geen smerig varken is... dat jij je niet beledigd voelt als zoon zijn. Maar dacht je dat Wij mijn vader zich daar iets, iets van zou aantrekken? Nee, maar nu nou heb ik het over, uh, of jij als zoon zijnde ja. het leuk zou vinden als mm. iemand jouw vader voor smerig varken uitmaakt. Zou... Wij zien ja. God als onze vader en um, daar hebben we uh, respect voor en liefde. Ja. En het doet ons pijn als iemand zegt expres, ja. want hij, hij wordt er niks meer of minder nee, van maar ik snap u. om expres te zeggen... Dat hij een maar moet hij dan de cel en in? Want daar gaat het over, meneer hij, De Boer. Dan beledigt hij ons. Ja, nee, um, of hij dan de cel in moet? Ja. Ja, ja dat want vindt u wel. Beledigt dan, ja, dat vind ik wel. Want hij beledigt dan... meer nou. dan een miljoen mensen. Doet hij daar pijn mee? Ja, maar daarom en, is de vergelijking en, al sowieso een, niet... Een, klopt, een, het met mijn vader. Een straf... Ja. Een straf een straf moet, um, dat, dat is, dat krijg je als, er, um, als de samenleving daar um, daardoor getroffen wordt. De, als je iets doet wat de samenleving treft, dan uh, kun je daar straf voor krijgen. Ja. En een deel van de samenleving is christen, ziet ja, maar, God als vader manier... en... En uh, ik ga jou toch ook niet als ik jou zelf beledig. Ben ik toch ook strafbaar? Nou Waarom? Nee, alleen als er sprake is van nee. aanzetten tot haat. Nee, maar wacht nou even, meneer de Boer. U gaat zo ver. Want nou, we komen in een Beledigen. meneer de Boer. We komen in een zeer ja. krampachtige, denk ik zelfs gevaarlijke samenleving terecht als wij op die manier mensen die het als een belediging ervaren, als ik zeg uh, de Heilige Vader die is zus en zo, dan dan kunt u zich beledigd voelen. Het is niet netjes van mij, maar dan hoeven we toch niet mensen voor te gaan opsluiten. Nee, maar uh, als, ik, als ik jou beledig en je, dan kun jij daar aangifte tegen doen. Ja, dat kan, Belediging dat, kan wel, dat kan wel, ja, dat kan. Maar nou, dat kan ook, dat het, kan ook bij een geloof. En dan let op. Als ik, als, ik dus, als ik dus jou beledig en jij voelt je beledigd door je aangifte, is wordt dat bewezen, dan, um, dan kan ik daar gewoon, uh, uh, dan kun je daar een boete voor krijgen of uh, ik weet niet precies wat erop staat. Nou, ik, en, ik vraag, vraag mezelf. En datzelfde zeer geldt af. voor. Uh, uh, ja, absoluut. Als ik jou uh, te beledigen... Dat ...wordt bewezen verklaard... Ja, maar meneer De Boer, wat is beledigen? Als ja, u mij tegen wel... mij zegt, je bent een waardeloze radiopresentator... ...nou, dan ben ik helemaal niet beledigd. Ik zeg, nou meneer De Boer, dat vindt u dan maar. Wat is beledigen? De nee. ene voelt zich beledigd... ...waar de andere van zegt, joh, pff, ik, ik lach erom. Dat is toch het Zo, punt? En daarom, hebben, daarom hebben we daar een rechter voor... Dat, ja. um, juist. Maar om, die kan om, dat om dus geval... ook. Juist, juist, juist, juist. Maar die rechter, meneer de boer, kan het ook op basis van artikel zoveel. wat er nu al in de strafwet staat. op basis van groepsbelediging en belediging. En daar hoeven we niet de, het aparte wetsartikel voor de godslastering voor te hebben. Ja. Dat is het hele punt. Nou, het ja. um, is in ieder geval een, een teken aan de wand. dat al die uh, dingen. die er nu in, nog in de wet staan. ter bescherming van groepen. dat die er allemaal nee. uit moeten, dat alles moet kunnen. Nee, dat ben ik niet met wezen. Ik stop hey. erbij, meneer de Boer. Want anders, we zijn, we zijn nooit zo lang met de beller gesproken. Dat was dus interessant met de meneer de Boer. Maar er komt ook een eind aan. Ronnie Driesen zegt, Eerdmans, Boris Ham... Ik ben atheist, maar waarom mensen beledigen en shockerio's... is dus niet, niet noodzakelijk. Eerdmans zegt, Boris Ham, eens, oneens, oneens. Uh, Rodel Dendron nog eens aan toezeg. Die weet het even niet meer, geloof ik. En Lies and Politics zegt maar, Eerdmans, eens en oneens... Ik weet het niet, ik, maar ik denk dat we modern en vrij land zijn. Kunnen we nog meedoen op hashtag eens, hashtag oneens. Susanne uit Utrecht, goedenavond. Ja, goedenavond, met Suzanne. Ik uh, bel wel eens en uh, deze keer is mijn vraag. Hoe wordt dan iemand bestempeld, gestraft of hoe dan ook als hij uh, zelf uh, gelovig is... en een ander uh, tot uh, ja, beledigd, uh, tot een uh, vuile, uh, goddeloze varken... En uh, dat, mm. dat zou ik graag willen weten. Ik ben met je volkomen eens deze keer. En dat is mij zelf overkomen. Mijn partner werd orthodoxe christen. Na 17,5 jaar dat hij geen christen was. Ja. Met vier kinderen. Verlaten. En uh, ik werd zelfmatig beledigd. Uh, wat ik me niet aantrok. Andere zaken wel. Maar uh, hoe zit ja. je dan? Hè? Ik vraag het meteen af. Wat voor wet ja. wat voor het, wat heb je dan voor. Uh, ik ben niet eens helemaal atheïst, maar dan. Hoe worden hoe ATS'en gestraft als ze beledigd worden? Boeddief, mevrouw boeddief Suzanne, ik ja. Su blijf hangen. Ik vraag meteen naar Sidney Smeets, onze advocaat van kantoor Spong. Goedenavond, Sidney. Goedenavond, Joost. Even vooruit ja. die vraag. Wat ja, staat er op beledigd? Gelukkig worden atheïsten, net zoals alle andere mensen, gelijk behandeld voor de wet. En uh, gaat het natuurlijk bij die smadelijke godlastering niet zozeer uh, om het uh, geloof of niet geloof... Maar gaat het echt om het beledigen van God of uh, nou ja, zijn representanten? Um, en het is een goed, goed idee natuurlijk om dat artikel af te schaffen. Er wordt sowieso niemand meer uh, voor vervolgd uh, de laatste jaren. En uh, dat is op zich al een reden om het af te schaffen. Daarnaast ja. is de signaalwerking die van dat artikel uitgaat uh, volstrekt verkeerd. Omdat het uh, denk ik... Uh, in een moderne maatschappij uh, niet past uh, dat je niet, bijvoorbeeld nee. Godverdomme zou mogen zeggen of iets dergelijks. Oh. Wat vind ik dat vervelend? Wat ja. vind ik dat vervelend dat je dat zegt? Dat, dat ja, werd nou precies. net werd ons net nee, aangeraden. Nee, nee, nee. Even naar terug, even naar Suzanne, wat was nou de straf? Ik heb het ja. denk ik gemist wat je zei, Sidney. Wat is de straf op gewone belediging? Maximaal? Uh, nou, dat ligt er een beetje aan uh, hoe je het doet. Is het een groepsbelediging? Is het een uh, eenvoudige belediging? Nou, gewoon een eenvoudige, een, belediging een hele dood eenvoudige belediging. Jij ja, bent een smerige ah, ja, varken tegen mij als Joost. <laughs> ja, ja, Hè? Wat, nou, ja, Wat staat er? Doorgaans, doorgaans zul je daar een werkstraf op iets voor krijgen... als dat al bewezen uh, kan worden. Daarom, toch bijna nooit. Er uh, komt kom niet zoveel uh, uh, voor zo'n eenvoudige belediging. Nou, Suzanne antwoord uit Utrecht. Ga, ga door. Je was op Dreef, er zit niet, Smeets... Nou ja, ja, mijn idee is dat het goed is dat dat artikel al afgeschaft wordt... omdat er een verkeerd signaal van uitgaat... Uh, uh, dat je uh, ja, op de een of andere manier een bijzondere positie zou moeten verschaffen... aan een godsdienst ten opzichte van andere ideologieën of andere overtuigingen. Mm. Uh, ik denk dat het uh, beledigen van een groep... Dat dat heel schadelijk kan zijn. En dat het ook terecht is dat dat uh, strafbaar is gesteld. Ja, maar dat, dat heeft zich niks meer met geloof te maken. Nee, precies. Maar dat het uh, beledigen van iemand. Uh, of althans van het zeggen dat God niet bestaat. Of het zeggen dat uh, De, ja. uh, Maria een hoer was. Ik zeg maar iets. Mm. Uh, dan denk ik van ja, dat hoort niet strafbaar te zijn. Want het is, het is ook niet strafbaar om te zeggen dat je Marx een klootzak uh, vindt. Nou, dat... Of om te precies. zeggen dat je. Dat zegt, uh, dat zegt dat Kamer Jan de Witte, een gerespecteerd kamerlid van de SP... die zegt ook als initiatiefnemer... jongens, hoe vaak wij als SP'ers niet met Ma als Maoïsten zijn versleten... er zit natuurlijk een hele lelijke vergelijking onder... Omdat vanwege de beredeneerdheid van die, van die dictator... en, en, de, en, de, en de extreme gevolgen, dat, dat, dat neemt hij ook voor lief. He, dus dat geeft hij dan als weerwoord tegen ja. Buma bijvoorbeeld van het CDA. Nou ja, en waar het mij dus om gaat is dat ik vind, maar nou ben ik ook wel erg laïcistisch ingesteld... dat ik vind dat het niet zo moet zijn dat geloof, religie, iets wat eigenlijk heel irrationeel is... wat moeilijk uit te leggen ja. is, waar ook veel mensen anders over denken of helemaal niet in geloven. Dat nee. dat, dat nou om welke reden dan ook een bijzondere nou ja. positie krijgt en helemaal niet in maar de stad... Maar Sidney, Buman van het CDA zegt dat een belediging van God voor iemand nog pijnlijker kan zijn... dan een belediging van, van iemands persoon. Ja, nou, dat is. De, de, voor, voor andere mensen kan het uh, nog heel erg beledigend zijn als je Marx uh, inderdaad misschien. Ja, niet nee, precies, als, een, ja. als een halve garen. Dus. Dat is een persoonlijke beleving en dat mag allemaal zo zijn. Maar het gekke is dat dat geloof nu dus een bijzondere positie inneemt. En daar is geen enkele rechtvaardiging Precies. Uh, voor. Nee. Uh, en daarom is het goed dat het afgeschaft is. Zo is het. Sidney, blijf nog even aan de lijn. Kan ik je aan het eind nog even spreken als het lukt. Uh, we gaan weer naar uw belles. 0811 21. Ik zeg, het verbod op godslastering is volkomen uit de tijd. Mevrouw Zweverink uit Ulverhout. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Ik spreek met mevrouw Zweverink. Ik wilde zeggen, moet Allah daar dan ook bij opgezet? Want wij krijgen als ze natuurlijk de mensen daar wat van zeggen. En dan mogen ze van alles van God zeggen... en wij denken dan als christenen... nou ja, laat ze maar kletsen. Wij weten toch wat wij vinden. Ja, dat is natuurlijk ook, ook een punt... waar natuurlijk wat meer gevoeligheid ligt... als we het over korte tenen hebben... Hè, dat, dat daar helemaal niemand iets over mag zeggen... want dan loop je met zes bodyguards rond, toch? Ja, ja. Nee, maar nou, daar gaat het om. Dan zijn we het hoe, met elkaar eens. Hoe kom, ja, Maar, maar wat, wat gebeurt er dan? Want kijk, als je zegt... Allah is, is net zoiets als God... Nou, dan, uh, hoe, wat gebeurt er dan? Ja, maar dan wat, met krijgen... wie bedoelt u? Uh, uh, nou, de moslims, we zeggen iets verkeerds, van Allah, oh, dit of dat of zo. Of zo. Ja. En dan zeggen, zeggen de, de moslims, ja, maar dat is ons geloven, jullie mogen daar niks van zeggen. En dan mogen ze wel... Kijk, van, van, dan staat van er in, in God, ieder geval, wat... precies, maar dat staat in ieder geval nu niet meer in de strafwet. Dan zal er nog steeds wel een fatwa over je worden uitgesproken, daar, daar ga ik wel van uit. Maar ja. is het voor de Nederlandse wet in ieder geval niet meer strafbaar? om iets met van alle te vinden in die zin... Nee, als het niet als groepsbelediging wordt opgevallen. <laughs> ik sta ja. op mijn achterste benen als dat. Dat, uh, als dat zo gebeurt. Ga daar Geloof maar, van uit. maar. Ga daar ja. vanuit. Mevrouw Zwevering, ja. dank, dank u ja. zeer. Mev we gaan naar mevrouw Liesbeth en Beste uit dan. Goedenavond, is Liesbeth Beste. Ja. Goeiedag, ja, ik ben het met uw stelling oneens. Uh, ten eerste vind ik het gewoon jammer dat uh, alles wat met God te maken heeft, dat het uh, allemaal uh, weggedrukt moet worden. Ik weet ook niet waarvoor dat dat precies is, maar wees blij dat die artikel er nog is. En dat ja, wij samen als christenen ook nog sterk kunnen staan met een artikel die er dus wel is. Ja, maar het punt is niet dat, het, dat, het er, dat ze de deur uitgewerkt worden. Het is meer dat ze zich de deur ingewerkt, als ik het zo mag gezegd hebben. Waarvan iedereen zich afvraagt, ja maar waarom zou je gelovigen apart moeten beschermen? Nou, ik heb net even een stukje gehoord en u had het over uh, vrijheid van meningsuiting. En dan denk ik van ja, dan uh, met de don tegen het vloeken, daar had u het over. Dan denk ik van ja, wat telt er nou zwaarder? Want Vloek, daar moet wel ja. een artikel voor zijn. Voor, ja, je, moet je, eigen wel, ja. Uh, je hebt wel een mening. Maar ja, wij als christenen kunnen dan wel sterker staan met een artikel die er wel is. Ja, maar het beperkt, en dat is het tegenargument, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik zeg, is het beperkt je vrijheid van meningsuiting. Je kunt dus niet alles zeggen, blijkbaar, als je op een gevoelige teen staat van een christen. Om het maar gewoon zo plat te zeggen. Ja, maar je kan toch ook iets dan normaal zeggen? Moet er dan pp... Nee, dat ben ik ook met je eens, maar het hoeft niet. Maar als het gebeurt, waar moet je de gevangenis ervoor in? Ik zeg niet dat je de gevangenis ervoor in moet. Nou, staat maar in. Ik staat wel. Ik denk wel dat daar, uh, inderdaad, ik heb dat ook gehoord, dat daar een werkstraf voor kan zijn. Nou ja, ik vind dat goed. Maar dat kan al, want als... is al be belediging is al strafbaar gesteld. Dat heb ik nou net uitgelegd. Ja, tuurlijk, dat is het zo. Maar daarvoor zeg ik ook, als je alle beledigt, of, of wie dan ook, uh, en, en andere mensen die denken dat ze een andere goed hebben, dan denk ik van, dat mag ook niet. Dus waarvoor laat je dat er niet gewoon in dan? Nee, het, want ik ben het volkomen met de SGP en de ChristenUnie eens. Ja, ik begrijp het. Nou, ik begrijp het. Wij zijn het niet met elkaar eens. Want ik denk dat het, dat het, dat het een, een, een extreem lastig, en dat blijkt ook, want het is al 40 jaar niet meer gebruikt... dat het niet bewijs is wanneer iemand wel of niet gekrenkt of door zijn geloof enzovoorts. Daarom wordt het ook niet gebruikt, denk ik, mevrouw. En dat is ook de reden dat ze zeggen, haal het eruit. En laat iedereen, gelovig en niet gelovig, onder hetzelfde wetsartikel vallen. Daar gaat het om. Ja, ja ik snap het. meer. Ja, misschien is morgen wel nodig... Wie weet. Lisbeth, den ja. beste bedankt voor het meedoen in de avondspits. Nog even terug naar Sydney. Sydney Smeets, ik had nog een vraagje aan jou. Waarom, als er nou zo lang geen gebruik van is gemaakt, kun je ook zeggen, jongens, ja, laat het staan? Dat zou een ander argument kunnen zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dat vind ik geen uh, goed idee. Nogmaals, omdat er een signaalwerking vanuit gaat. Als je het laat staan, betekent dat dat de wetgever in Nederland vindt dat het beledigen van uh, God of van mensen die hm. daarin geloven, dat dat op een bijzondere manier strafbaar gesteld moet uh, ja. zijn. En ik vind dat signaal uh, principieel fout. Ik Sydney. vind dat echt iets uh, waar, waar je echt een fundamentele opvatting over moet hebben. Ja. En ik ben blij dat het nu eindelijk uh, ter discussie staat. Ja, her, her, we zijn het gewoon een keer eens, Sidney Smith. Dat is nog niet ja, dat eerder komt niet gebeurd. Dat nee. moeten we niet te vaak doen. Nee, laten we dat niet te <laughs> vaak doen. Sidney Smith, sponga dank je wel. Uw bijdrage Hans Baas vindt het nog godslastering mee eens hoor. Scheiding van staat en kerk. Dus daar heeft de wetgever helemaal niets mee te maken. En Koos uh, van der Kolk zegt nog oneens. Religieuze gevoelens gaan veel dieper dan de liefde voor goudvis. En verdienen extra bescherming. Kijk, daar pakt hij nog even mee. De goudvis. We zijn eruit met deze mooie discussie achterlaten. Het gaat u luisteren naar Kunststof. Verder daarin uh, als hoofdgast Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Uh, Omroep WNL is morgenochtend weer te zien. Natuurlijk vanaf 7 uur op Nederland 1 met Leonie Ter Braak. Zei Frits Hoefnagel. Aan tafel over het bezoek van de premier Erdogan morgen aan Nederland. En autojournalist Werner Budding over de Nederlandse auto-industrie. Morgenochtend dus vanaf 7 uur op Nederland 1 te zien. Deze en andere uitzendingen van Avondspits kunt u terugluisteren op het bekende adres slash avondspits. Dank voor het luisteren, dank voor het meedoen, dank voor het twitteren en bellen. We gaan we elkaar morgenavond weer spreken om half 7 hier op Radio 1 natuurlijk. Nieuwe aflevering van Avondspits. Heel graag tot dan en fijne avond.